Het was een warme nacht in Barcelona, uit een bar daar klonk muziek. Het terras zat vol met mensen, in de lucht hing romantiek. Naast me zat een mooie dame en die keek me lachend aan. Het was een Spaanse señorita, maar ik kon haar snel verstaan. There's nothing